gestart. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Goedemiddag, ik ben Biem Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. De Franse president Macron heeft corona. Hij kreeg vanochtend zijn testuitslag en die is dus positief. We weten verder niet hoe hij eraan toe is, zegt correspondent Frank Renaud. Nee, geen verdere toelichting op zijn gezondheid. Volgens de Franse televisie gaat het goed met hem. Zou hij geen zware klachten hebben. We weten ook dat hij natuurlijk over het algemeen in goede gezondheid verkeert. Hij is nog jong ook als president. 42 pas. Aanstaande maandag is hij trouwens jaardag, 43. Nou, die verjaardag viert hij in ieder geval thuis, want Macron gaat zeven dagen in quarantaine. Hij blijft zijn werk als president vanuit huis doen. In Vleuten bij Utrecht is een hijskraan op een huis gevallen. Met die kraan zou een dakkapel worden geplaatst, maar de grond onder het ding verzakte, waardoor de hijskraan omkieperde. Er zijn geen gewonden gevallen. Het lijkt erop dat er veel meer voorraad is van het Pfizer-coronavaccin dan tot nu toe werd gedacht. Het spul wordt geleverd in flesjes. Volgens de fabrikant kun je daar vijf injecties uithalen. Maar apothekers in de VS hebben ontdekt dat het er vaker zes of zelfs zeven zijn. Deze acteur heeft een boodschap voor het coronavirus. Ian McKellen speelde onder meer Gandalf in de Lord of the Rings films. De acteur van 81 heeft vandaag zijn eerste coronaprik gehad. Het doet totaal geen pijn, zegt hij. En iedereen zou zich moeten vaccineren als het kan. Hij noemde het verder een speciale dag en zei dat hij er euforisch van werd. Het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plekken droog en is ook de zon te zien. Het is een graad of 10. Morgen ook droog en af en toe zon. Het blijft zacht. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 het Step Into Christmas. Van zijn vroegbeelden. We kennen hem nu natuurlijk vooral van Kennel in the Wind. Maar in het begin. Ik weet, dat was, was dat jaren 70, Piet? Ja, 60, 70. Dat ja, was wel was... echt goed. Was dat ook was een rocker nog. Hele, hele, hele coole muziek. Hey, uh, nou, zoals ik al zei, mijn hele familie uh, luistert. Uh, overal en nergens. En mijn uh, allerlieve, uh, niet liefste nicht uh, Madelon uit uh, Frankrijk. die uh, wijst me terecht. Ja, terecht, terecht dus. <lacht> want hij zegt, ja, uh, die cadeautjes die hebben natuurlijk helemaal niets met, uh, met de Bijbel te maken. Want uh, die, uh, die cadeautjes op kerst die hebben gewoon maar met één ding te maken. En dat is dit. Inderdaad, Coca-Cola. <lacht> Zij hebben redelijk Kerst bedacht zoals wij het allemaal kennen. Ja, samen met Jezus. <lacht> ja, het zijn <lacht> toch uh, twee dingen. Maar... Uh, ook. Nee hoor, dus uh, uh, kerst, het, het moet, even kijken, oorspronkelijk, wat zegt mijn maar nichtje, ja, dan moet ik het nu, nu wel even goed erbij zeggen, uh, maar het is de ochtend van kerst. Dus 25 december, dan, uh, dan horen we elkaar uh, cadeautjes te geven. Dus je hebt nog precies een week om te bestellen, dat je dat echt weet. Hé, hey, um, ik wil het even met je hebben over het woord van het jaar, Piet. Ja, wat is anderhalve het? meter samenleving. Ja, Zelf veel anderhalve ja, dat is, dat is sowieso. Het is een, het is een lekker uh, het is een lekker woord. Maar uh, gebruik jij het wel eens? Nee. nee? Daar, daar ben ik ook een beetje... Ik, ik wil niet zeggen dat ik heel erg uh, op, de, op de barricade sta voor, de woord, voor het woord van het jaar... maar ik heb het idee dat alleen Rutte het gebruikt. Hmm. Ik dacht namelijk uh, gewoon dat uh, het meest gebruikte woord van uh, 2001 is... Uh, Je staat op mute. Maar ja, dat was, mijn, uh, <laughs> dat, was, uh, dat was mijn gevoel. Dat overkomt mij namelijk echt heel vaak... Maar goed. Hey, um, want wat, wat was jouw voorkeur? Nou, voorkeur, ja. Corona-proef klinkt, klinkt het logisch eigenlijk. Maar misschien is het te kort achter Bokito om alweer een proefwoord als woord van het jaar te maken. Ja, dat zou natuurlijk ook kunnen, inderdaad. Nou ja, hey, heb jij nou een heel ander woord waarvan je denkt van ja dat is toch echt wel het woord van dit jaar? Laat het ons weten. hè. Uh, je kunt ons uh... <laughs> ja. <laughs> ja. Je kunt ons uh, bereiken via Instagram zfmlife, Live laagstreepje Dromenzee ZFM Live laagstreepje Dromenzee. En uh, wat voor dag is het vandaag ook weer? Uh... Donderdag. Chris Cross. Donderdag van mij Een beetje Netflix en wat vibes. Baby, maak wat tijd voor me vrij. Want donderdag is van mij. Vonderdag vroeg je me al wat ik toen aan had. Dinsdag belde je voor aandacht. Woensdag vroeg je wat mijn maat was. Oh, baby, ik was. Maar je moet nog even wachten, baby. Hey, hey. Ik die chanceer. die vibe voelen als ik kom, we kunnen moeven als ik kom Want het is Thursday, je geeft me cake, maar het is niet eens mijn birthday hey, Zeg hey, wat je wilt, ik doe hey, Ik weet dat je met me wil broedelen. Hey, en ik weet dat je meer dan vrienden wilt zijn Jij bent onderdag van mij Een beetje Netflix en wat vives. baby maak wat tijd voor me vrij Anders bent, ik ben niet als jouw friend oh. Doe je ding nou? Want nu ben, ben ik op ja. Zeg mij wat jij voor me voelt, jij weet precies wat je doet met me. Ik wil je niet laten gaan, wat heb ik je aangedaan? Oh. Jij bent donderdag van mij ben je Netflix en wat vibes Baby, maak maar tijd van me vrij Want donderdag is van mij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 En donderdag van mij. We can make things happen once lives. Lady Maak wat tijd voor me vrij. Want donderdag is van mij. Crisscross. En hey, nee, meisjes, donderdag. Echt, jongen, heerlijk. December. We hebben echt, ik heb nog 170 jazz-kerstplaten. Dus we kunnen <laughs> nog wel even door, denk ik. Hé, hey, ehm. Um... Wat ik wel even interessant zie. Jij als ervaringsdeskundige, dat weten de luisteraars thuis natuurlijk niet... maar uh, Piet die werkt in de film. En uh, dat is best lastig in deze tijd. Uh, uh, ja, maar dat is het uh, met, meer, uh, met meer beroepsgroepen natuurlijk. Ja, nou, dat kan me voorstellen. Ik ben maar. blij dat ik nog aan het werk ben. Ja, precies. En, en dat betekent dus voor jou betekent dat je ongeveer de afgelopen tijd... elke week getest bent, hè? Elke eerste opnamedag, eerste werkdag van de week. Eh, met z'n allen een, een, een sneltest. Ja, en uh, zodra, zolang iedereen maar negatief blijft... kunnen we gewoon aan het werk. Als iemand positief is, direct van de set. Maar dat is nog niet gebeurd. Nou, dus, ik hoop al dat je over die sneltest zou be uh, beginnen. Want uh, er is nu een, een, een idee mee... van uh, Amsterdamse clubs. Dus uh, een aantal clubs in, in Amsterdam... die willen nu uh, aan de hand van een, uh, met een experiment... Uh, waarbij ze gebruik gaan maken van de sneltest... willen zij eind januari weer open gaan. En dat betekent dat, uh, dat jongeren... Uh, die kunnen naar een sneltestlocatie ergens in de stad. Uh, en dan uh, ze, krijgen ze op hun DigiD de uitslag. En uh, dat krijgen ze eigenlijk als een soort van stempel of de juiste sportgroene Mag je dan wel naar binnen? <lacht> nou, lijkt me echt een top idee. Ja, ja, dus dat is, beetje, dat is een beetje het idee. Ze willen het, uh, ze willen het voor eind januari gaan proberen. En uh, nou ja, hopelijk gaat het lukken. En uh, de, de proef gaat draaien in, in vier nachtclubs. Ik uh, kan nog niet helemaal vinden welke het zijn. Maar als we dat nog, uh, als we dat nog tegenkomen. Laat we het weet je weten. Ik ben als, erbij je, hoor. Ja, als je dan jongeren voelt en je uh, het in een sneltest, dan, uh, dan kun je naar binnen. En dan kun je weer. Nou, hey, we, zoals ik al zei, dit, uh, we gaan, we, het is een beetje wing dit uur, want ik heb niet een heel lijstje klaarstaan. Dus uh, we pakken gewoon een willekeurige plaat uit, uh, uit de kast en uh, kijken wat er gebeurt. Ah! Oeh, de Kali Cross? Met Mr. Jones. met Mr. Jones. Hey, en uh, wat er ook deze week is begonnen... dus uh, als je wat meer thuis zit dan normaal... Dan, uh, dan, dan kun je daarmee redelijk wel de tijd doden... is het WK-darts. En uh, nou, ik, ik weet niet of je, dat, uh, of je dat volgt. Dit is altijd op uh, RTL 7, meer voor mannen. Maar er uh, nou, zijn, uh, uh, zijn elke dag uh, uren darts die, uh, die je daarvan kunt genieten. En uh, nou, tegenwoordig is dat ook een soort van... Uh, ja, u uh, behoudt al theater en leuk om naar te kijken... om te zien uh, hoe, de, hoe de darters opkomen. Want uh, nou ja, de, de regerend wereldkampioen, hij heet? Wright? Peter Wright? Peter Wright. Peter Wright. Nou, die, uh, die, uh, die staat er sowieso bekend om, om een, uh, een wilderig haardos. Nou, dat niet, maar de, <lacht> hij, maakt er, uh, hij maakt er altijd wat bijzonders van. En, uh, en deze week kwam hij in zijn eerste, eerste, eerste partij, en derde ronde partij... kwam die op als The Grinch. Nou, ja. Ik weet niet of je The Grinch kent. The Grinch is een groen monster wat een hekel heeft aan Kerstmis. En hij deed dat om mensen op te vrolijken. Nou ja, het zag er in ieder geval uh, bijzonder uit. Maar uh, nou ja, een van die dingen natuurlijk, uh, die, die waar dat uh, WK Darts uh, bekend om staat... is uh, ja, de nummers waarmee die, uh, waarmee die mensen op, uh, opkomen. En uh, ik, ben, ik ben wel benieuwd, uh, wat zou nou jouw dart opkom nummer zijn? Hmm. Ik zal je even wat nadenken, muziek geven. Ik, ik zou dit denk ik doen. Oeh. En dan kom ik oplopen. Nou, dat is echt een hele gekke combinatie. Maar goed. Uh, ja. Nou, ik zou, ik zou ook naar, naar iets met gitaren neigen. Ja. Ram Jam, Black Betty. Is Black Betty iets met darts? Het lijkt me wel iets als drie keer bolzaai of zo. Ram Jam, Black Betty. Ja. Al, gelijk Barney-armen omhoog gaan. Ja. Nou, dat, ik denk dat dat wel een... dat, is, dat klinkt wel als een, als een dart-nummer. Nou, um, dit jaar ontbreekt hij dan heel eventjes. Maar uh, hopelijk is hij er volgend jaar weer bij. Raymond van Barneveld. Ja, zijn comeback komt eraan, hè? Ja, precies. Dat is wel, uh, dat is wel het idee. En uh, ja, die, uh, die is natuurlijk uh, heel erg beroemd geworden. Ook uh, door zijn fans. De Barney-army. En uh, dat kwam eigenlijk door dit nummer. En ik draai even niet het origineel. Maar een hele smooze cover. Dit is uh, Ben Soul Met Seven Nation Army. ZFM Ja, Jui Louis en de News Met de Power of Love Uit Back to the Future Back to the Future Nou, dat is hoe is te pakkelen pastelijk is dat Op remo van Barneveld, hè Back to the Future <laughs> Dus hopelijk komt hij weer terug volgend jaar Ik dacht even dat je die hele lange jaren 80 outro Hele lange fade-out Van anderhalve minuut Helemaal ging draaien op de radio En dit is dus precies Waarom Piet dus de muziekjes samenstelt Ik heb <laughs> geen idee Ik druk gewoon op een knop <laughs> Um, als je een radioprogramma maakt, dan is Wikipedia over het algemeen je beste vriend. Want dan uh, typ je gewoon de dag, uh, de dag in, die Google je eventjes... en dan komt er een hele rits aan, uh, aan nieuwe dingetjes uit. Wat er allemaal vandaag is, wie er jaren zijn, wie er overleden zijn. Maar 17 december? Nee, niks. Niets. Niks, gewoon... Lekker naar de radio luisteren. Moving on. Morgen weer een dag. Nou ja, dat is, uh, dat is dan lekker. Wij, uh, gaan wel, wij, wij bladeren natuurlijk door alle kranten heen. En, uh, en alles om, uh, om te kijken of je, je weer helemaal op de hoogte brengt. Van al het laatste nieuws vanuit Zandvoort en omhoogst uh, En nou, laat Snelle en Akda nou een nummertje over hebben gelezen. Over de krant lezen. Het is goed Je wilde alleen maar Ik wilde alleen maar echt al wat ik wilde ik Was alleen maar een praten Je houdt alles in de gaten voor ik, ik wil alleen maar, geloof me Ik, ik hoop dat je weet wat je geloof doet Geloof ik weet wat ik Papa heeft weer wat, papa heeft weer wat Papa heeft weer wat gelezen Papa heeft wat Soms net een mens Dan weet hij het ook niet En lijkt het soms net Alsof ik de dag Waarop ik bij hem Kwam met mijn vragen Voorbij weggerend En soms zegt hij Weet je wel wat als je zus wat dan zo dan Ik ben vast weer vervelend En weet het zelf ook Maar ik wilde alleen maar Geloof me ik, alleen maar, ik hoop dat je weet wat je Geloof doet. me Ik weet wat ik Papa heeft nu wat papa heeft laser my body Zakda, papa heeft weer wat gelezen. En uh, we hebben wat gevonden hoor, over 17 december. Ja, niet veel, maar Maar van harte gefeliciteerd met je 84ste verjaardag. De Pauze. De Pauze is vandaag jarig. 84. En, dat, en hij is volgens mij is het een van de jongste pauzen. <lacht> ja, dat ja. Zegt, uh, zegt wel wat, hè? Ja, dat is wel een beetje, hè. Ja. Hey, um, weet je, ik zei het net al van uh, december heeft altijd iets magisch op de radio. En uh, nou, ik vind radio sowieso altijd magisch. Uh, maar december had natuurlijk altijd het glazen huis. Je hebt geloof ik, je hebt nog steeds Serious Quest en je hebt natuurlijk de top 2000. En je hebt natuurlijk al het mooie dingen die wij hier bij ZFM doen. Uh, maar een ander, echt, echt, echt zo'n moment op de radio vind ik altijd de zomer. Uh, en dan vooral Radio Tour. Uh, want dat, uh, ja, dat neemt je dan helemaal mee. En je waant je jezelf door, uh, door, door wuivende korenvelden in, in, in, in Zuid-Frankrijk. En uh, nou ja, ik ga even kijken of ik je ook in december een beetje mee kan nemen... vanaf de kerstbellen naar Frankrijk. Zal. La longue de la route. On n'a pas peine. De un peu Envie et nos vœux, les images, les querelles Du passé rancunier ont forgé nos armures Nos cœurs se sont scellés Restez seul dans son coin Nos démons animés perdus dans nos dessins Sans couleurs effoncées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 Hongen de la Roet, waan je jezelf al in Zuid-Frankrijk? Nou, dan kan je brusk uit die uh, droom laten ontwaken... want het is op dit moment 14 graden in saint en het regent. <laughs> dus uh, net niet helemaal uh, de droom. Uh, wat voor weer wordt het uh, komende tijd in Zandvoort, uh, Piet? Als je uh, één goede jas uitkiest en het goed doet... dan ben je de komende dagen helemaal gebakken. Want het is uh, een graadje of 7, 8, 9. Af en toe een zonnetje... Windkrachtje 2, 3 uit het zuiden of zuidwesten. En dat blijft het. Vandaag, morgen, overmorgen en de dag erna. Nou, dat klinkt goed. Hey, en uh, dat, uh, dat is het fijne van in Zandvoort wonen. Want wij, uh, ondanks de lockdown, kunnen we nog wel naar buiten. En uh, ook op het strand, hè, als je elkaar niet opzoekt en lekker op afstand door blijft. dan uh, kunnen we gewoon nog genieten van de prachtige plek waar we wonen. Dus uh, dat is het geld. En, uh, en met een lekker weertje. Hey, en wij zijn er nog uh, tot, uh, tot minstens 1 uur. En dan kijken we even hoe het er dan voor staat. En uh, de volgende is Dual Don't start If you now. You just Did a fool one day, crazy. Thinking about the way I was. Don't start now. En uh, weet je, laten we gewoon even lekker in die kerstfeer blijven. Dus uh, laat ze maar komen. Je favoriete kerstplaten. Stuur ze vooral in naar ons. En uh, laat weten wat je, wat je het allermooist vindt en wat je nog even wil horen. Wat is jouw uh, favoriet? Ik heb er eentje onder klopt waarvan ik gok dat het jouw favoriet gaat zijn. Ja, het is een beetje afgezaagd. Maar eigenlijk vind ik stiekem die van Chris Rian nog steeds wel lekker. Uh -huh. Driving Home. Ja. En, verder, ik hou van die, van die echte oude... Bing Crosby die tijd en Sleigh Ride en Winter Wonderland. En die echt echte oude zooi. vind ik ook altijd wel lekker voor het kerstgevoel. Oké, okay, nou, ik, uh, we zijn heel benieuwd wat jij ervan vindt. En uh, hier is jouw, Favo.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 And <laughs> yeah, you better watch out, you better not cry een de East Street Band met Santa Claus is coming to town. En het mooie verhaal: dat weet je misschien wel, maar als je ooit in de gelegenheid bent om naar een concert van Bruce Springsteen te gaan, dan moet je dat zeker doen. En wat je dan ook al ziet, is uh, dat uh, iedereen heeft staan kartonnen borden bij zich. En daarop schrijven ze het nummer wat zij willen horen. En uh, dit nummer, de Santa Claus Coming to Town... dat is ook ergens gewoon ooit een keer in de zomer opgenomen... omdat iemand dat, uh, dat bord omhoog liep. Uh, en ze dat gewoon eens ergens uh, in, een, in een heerlijk stadion... Uh, in het lekkere zonnetje hebben ze dat gespeeld. Maar dat is een legendarische versie geworden, dus helemaal goed. Um, nou, dus ze komen binnen, dus we gaan straks nog een paar uh, kerstplaten draaien. En uh, blijf ze vooral sturen naar ZFM Live. Laagstreepje Dromenzee. live Laagstreepje Dromenzee. En dat kan dus via Instagram. En voor de rest, ja, we zijn dus een beetje onthand vandaag, omdat uh, ze met onze internetverbinding en telefoonverbinding bezig zijn. Dus uh, de telefoon gaat eventjes niet. Maar, uh, nou ja, stuur ze vooral op een andere manier. En dan uh, kijken we wat, we wat we voor jullie kunnen doen. En, uh, nou, we halen je heel even uit de kerstsfeer met uh, Gino Finnelly. People gotta move. Shake up my hands like a dynamite. Tell all your worries and toss your fast to be. People gotta move. En weer terug in de kerstweer. Wist dus je dat Gino Valley in Amersfoort woont? Nee. Ja. Ja. Dus je kan gewoon als je naar de bakker gaat... Kan dat door naar de bakker? Ja, de bakker wel. Het zou maar gewoon maar kunnen dat je Gino Vanelli tegenkomt... die een halfje vol aan het uh, bestellen is. Wat, wat voor brood zou Gino vanelli? <laughs> Nou, ik denk dat niet met, met al die Wild Horses van denk ik dat je vooral de verkorensfeer moet zoeken. Ah. Hey, we hadden het in het, uh, in het eerste uur van, uh, van Dromenzee hadden we het al eventjes uh, over uh, het, jammer genoeg, het overlijden van uh, Ock van Waterburg, de, de, de, ja, de eerste initiator van de Nieuwjaarsduik. Uh, voor het eerst hier in Zandvoort en daarna langs de hele Noordzeekust. En uh, nou ja, dat, is natuurlijk, uh, dat feest is natuurlijk geadopteerd door, uh, door UNOX, door de jaren heen. En die hebben dit jaar hebben ze wel echt iets heel geestigs gedaan... omdat het dus niet door kan gaan. Heb je dat gelezen of niet? Nee. Nou, ze, wat ze hebben gedaan is, ik geloof, 1 miljoen blikjes... Uh, gevuld met zeezout. Of uh, zeewater, sorry. En uh, die kun je bestellen en die kun je dan uh, thuis over je heen gooien... en uh, dat weer delen op, uh, op social media. Dus zodat Goeie je actie. toch een beetje uh, die nieuwjaarsduik nog kan krijgen. Maar... Kijk, het leuke is, ik heb het al een paar keer gezegd... mijn hele familie is aan het luisteren. En ik had, we hadden het dus net over de, uh, over de nieuwjaarsduik. En toen kreeg ik uh, van mijn nicht Sanne... die vertelde, ja, uh, nieuwjaarsduik... en überhaupt die, die, die koude baden, koude douchen... dat is dus nogal aan de hand. Ben jij daarvan, koud douchen? Ja, koud afdouchen ben ik wel van. Moet, dan moet ik zeggen dat ik de afgelopen maand heel veel pauze heb gedrukt. Maar um, eigenlijk, vind ik, ik hou er ook wel van, ja. Ja, maar dat is meer omdat de verwarming in de rest van je huis niet doet. Dus het eigenlijk het, het uit de douche stappen is bij jou eigenlijk je, je nieuwjaarsheid. Dat is eigenlijk mijn afdouchen, ja. Ah, ja. Dat, is ja. Uh, dat is natuurlijk wel weer onhandig. Nee, maar het is, uh, ja, het, het, is, het is heel leuk, want er zijn heel veel verschillende theorieën over. Of het nou goed voor je is of niet. Maar uh, wa waarom doe jij het? Ik, ja, ik... Uh, dat je leest van wat het goed is, dus verkwikkend. En dat, soort, dat soort woorden kan je erbij brengen. Ik vind het ook altijd wel lekker eigenlijk. En ik probeer het wel door, de, door het hele jaar een beetje vol te houden... gewoon één minuut koud af te douchen. En een minuut is lang... Maar je wordt er wel beter in dan je went eraan. En het, het, het is goed voor je huid en je poriën gaan open. Ik kan weten wat het allemaal is. Het is lekker. Ik vind het lekker. Nou, het mooie is dat uh, een, een tijdje geleden... toen uh, We hadden het net over de Tour de France. Uh, uh, het heeft in de Tour de France is het een tijdje in zwang geweest... om een kliko, dus gewoon zo'n faunusbak, uh, te vullen met ijs. En dan kwam je van de fiets af en dan moest je gelijk... in die vuilnisbak uh, gaan zitten. En dat uh, was dan goed voor je, voor je spierherstel. Nou ja, of het werkt, ik weet het niet. Maar... Uh, <laughs> nou, dit was heel soepel allemaal. <laughs> Queen, thank God it's Christmas. Thank God. Het Christmas, blijf er nog even bij. Dan zijn we er zo nog weer bij het terug voor nog een uur Dromenzee. Zie oh, je FM en stuur allemaal fijne dagen en een.